Netschut met het NOS Journaal. De Bedbad-broodregeling in Amsterdam is ten onrechte stopgezet... door minister Faber, oordeelt de rechter. Die 24 uur opvang is bedoeld voor vreemdelingen... die geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Vaak gaat het om kwetsbare mensen. Faber wilde de financiering per 1 januari van dit jaar stopzetten... omdat de mensen die worden opgevangen... geen recht hebben op een verblijfsvergunning. Volgens de rechter is er voor deze groep geen goed alternatief...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 Een van de twee mannen die vorige week om het leven kwamen bij een uit de hand gelopen ruzie in Hoofddorp is doodgeschoten door de politie, meldt het OM. Eerder was al bekend dat het andere slachtoffer was doodgestoken. De politie greep in na een melding over de ruzie, daarbij werden schoten gelost. Het weer, vanavond opklaringen, maar ook wolkenvelden en kans op een bui. Vannacht valt er nu en dan regen, komt af naar een graad of elf. Morgenochtend buien, in de middag tijdelijk droger en dan laat de zon zich ook af en toe zien. 's Avonds opnieuw buien. Het wordt een graad of 17. Dit was het NOS Journaal. ZFM verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.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 Why times like these That make me feel so like Hit me up, I'm down for it Every time, yeah, every time Cause you're new when you're.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 you know. than you know. you all the time I don't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 No choice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 disappear now Just leave it all that day And maybe turn to recognize it then It goes up to beat your time I like to disappear now But it's getting me down On my knees again And there are things you didn't do The moment you took away then, by which you left it all uncertain of me. Now you're disappearing, just left for me here this time. So leave me answer alone, on the question, can we ask no?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 you made So delicious So we're around. We both say Vodka wasn't even Necessary Cigarettes After sex You tucked me in Could was the light out we both say this one is moving poetry. Sure. Punishment tastes so good. Oh, it yeah. looks so good.